...met het NOS Journaal. Bij een ongeluk op de A35 bij Almelo zijn ze gewond geraakt. Ze zaten in twee auto's die de onbekende oorzaak tegen elkaar botsten en in het water terecht kwamen. Duikers van de brandweer haalden de inzittenden uit het water en ze zijn naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie is hun toestand van de zeven gewonden zorgwekkend. De oorzaak van het ongeluk bij Almelo is nog onduidelijk.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 ...in Sint-Nicolaas-Gaas en de 22 rajonhoofden van de vereniging Friese Elsteden bijeen geweest. Het was een verkennend overleg om te kijken hoe het ijzer op de route van de Elfstedentocht bij ligt. Morgenochtend om half tien wordt op een persconferentie in Leeuwarden meer bekendgemaakt over het overleg... Een datum voor een eventuele Elfstedentocht wordt sowieso nog niet gemeld. turner Jeffrey Wammen stapt naar de rechter om deelname aan de Olympische Spelen af te dwingen. Hij is niet eens met de beslissing van de turnbond om hem niet maar Epke Zonderland voor te dragen bij het NOC-NSF... Wammers heeft al aan alle eisen voldaan, terwijl Zonderland nog vorm behoud moet tonen. De bond zegt dat Zonderland meer dae kansen heeft.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 Vegeta tu, arbotam leitim, bajanitote hem, le masmerot. Vegeta tu, leitim, Lo yisa yisar, goyel goyel ger, el oil medu, oil jambal. Lo yisa yisar, goyel goyel ger, el oil medu, oil jambal. Loisa go el goyel, el go el go el gerel, me il medu, odin jamal, loisa go The Gitatu, Arbotam Leitim, Bajanitote, Le Masmerot. The Gitatu, Arbotam Leitim, Bajanitote, Le Masmerot. Long Isa, Goethe, Goethe, Eroil Medu, Oil Hamad, Long Isa, Goethe, Goethe, Eroil Medu, Oil Hamad, Long Isa, Goethe, Is dat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 ik bleef dus verslaafd en ik op één dag. Nee, en op één dag was ik niet meer verslaafd. Aan die God verslaafd? Ja, op één dag. Ik, ik, ik, ik, ik weet het niet, op één dag was ik gestopt. Dus op één dag. Alsof God een schakelaar omdraaide of hij, hij neemt de verslaving weg. Of, en dat zie ik echt zo van, van de staat over Jezus. Van,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 naar wat Jezus zegt. En, ik, en, en dat is ook wat ik, wat, ik, uh, wat ik wil delen van... als je kijkt naar de bergreden... of ook wat, wat, wat uh, apostelen schrijven. Het is, soms is het moeilijk te begrijpen... en je kan natuurlijk niet alles in één keer begrijpen... en het is eigenlijk een boek voor allerlei... Uh, ja, allerlei gradaties van volwassenheid. Hè? Van als je pas gelooft, dan ben je een baby. En als je al, weet je wel... er zijn sommige dingen die begrijp je pas als je...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 Ons nummer is 0640236673. Ik herhaal, voor een afspraak belt u 0640236673. Hartelijk welkom. Als Huis van Gebed Zandvoort organiseren wij op vrijdagavond, 13 april, een genezingsdienst. Samen met de evangelist Jan Seelstra van de Levenstroom Industries. U bent op die vrijdagavond ook van hart welkom om te komen.